1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Aswolk veroorzaakt overlast voor vliegverkeer Groot-Brittannië en Scandinavië. Staatssecretaris Bleker bemiddelt in Frans-Nederlands visserijconflict. En bewoners Galerij Flat Leeuwarden mogen voorlopig niet terug naar huis. Vanmiddag is er afwisselend wat zon en stapelwolk. Alleen in het noorden kan er een bui vallen. De temperatuur is 15 graden langs de kust en iets warmer 18 graden in het binnenland. Morgen nog wat meer zon en wat hogere temperaturen. Maar vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en frisser. Steeds meer vluchten richting het Verenigd Koninkrijk worden afgelast. Er zit as in de lucht, as van een vulkaan op IJsland. Die barstte dit weekend uit en spuwt aswolken tot wel 20 kilometer hoogte. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, uh, welke gebieden hebben nou het meeste last van, uh, van die wolk? Ja, vooral Schotland. Uh, daar is de aswolk als eerste aangekomen. Die wolk komt natuurlijk vanuit IJsland. Uh, drijft richting het zuiden. Ja, en uh, vanaf deze ochtend uh, werd uh, ja, een groot deel van de vluchten van en naar Schotland geschrapt. Langzaam drijft de wolk nu ook naar, verder naar het zuiden... en krijgt ook steeds meer luchthavens in het noorden van Engeland uh, er last van. In totaal zijn nu al uh, 252 vluchten geschrapt boven Europa. Maar ja, dat zijn dan vooral vluchten uh, boven de Britse eilanden... Uh, toch verwachten de autoriteiten hier uh, dat het niet zo lang zal duren, deze chaos... en dat het luchtverkeer ja, binnen een paar dagen weer helemaal hersteld is. Ja, uh, Ryanair, de Ierse maatschappij, die protesteerde vorig jaar nog tegen uh, de, de strenge maatregelen. Uh, hebben die uh, nu al van zich laten horen? Ja, en weer protesteren ze, want Ryanair vindt dat de regels opnieuw eh, te streng worden toegepast. En om dat te bewijzen heeft eh, de luchtvaartmaatschappij een testvlucht uitgevoerd boven Schotland. Eh, door de aswolk dus gevlogen op een hoogte van ruim 12 kilometer. Ja, Schotland is hier door de luchtvaartautoriteiten aangemerkt als een zogeheten red zone, een rode zone. Ja, dat betekent dat de dichtheid van de aswolk daar hoog is. Maar volgens Michael O'Leary, de baas van Ryanair... Laat de testvlucht heel andere resultaten zien. This morning we've done a uh, verification flight, which confirms that these charts are rubbish. There is no volcanic uh, ash cloud or any evidence of volcanic ash material over the airports in Scotland this morning. Ja, de rode zone is dus rubbish, zegt hij, Het is onzin. Uh, ze hebben geen asdeeltjes aangetroffen op die hoogte. Ook op het toestel werden geen asdeeltjes gevonden. Ja, en, en O'Leary zegt, we zijn eigenlijk de enige geweest... die daadwerkelijk de lucht zijn ingegaan... om te kijken of er daadwerkelijk as is. Nou, die is er dus niet, zegt hij. Nou, we weten, luchtvaartmaatschappijen vorig jaar verloren... Uh, honderden uh, of miljarden euro's uh, uh, aan, uh, aan inkomsten door de chaos. Vooral ook omdat ze overnachtingen van tienduizenden gestranden... Passagiers moesten betalen. Iets wat Ryanair aanvankelijk weigerde, maar zich het uiteindelijk er toch bij neerlegde. Maar ja, je begrijpt wel waarom de luchtvaartmaatschappijen zo huiverig zijn... voor weer een lange periode van ontregeld luchtverkeer. Arjen van der Horst, dank je wel. uur geleden spraken wij de luchtverkeersleidingen... en eh, daarin werd gezegd in dat gesprek... dat waarschijnlijk de gevolgen voor Nederland voor het Nederlandse luchtruim gaan meevallen. Tot zover. In Duitsland is een vrouw van 83 overleden na besmetting met de stekbacterie, een variant van de E. coli. Gisteren zijn tientallen mensen opgenomen in het ziekenhuis door die bacterieuitbraak. De stekbacterie veroorzaakt hevige diarree en braken en kan schadelijk zijn voor de nieren. De meeste patiënten zijn vrouwen die mogelijk besmet zijn door vlees dat niet goed is gebakken of door rauwe melk. In de deelstaat Neder-Saxe en rond Bremen zijn er 25 gevallen gemeld en rond Hamburg nog eens het is onduidelijk waarom nu ineens zoveel mensen zijn besmet met die stekbacterie. De 160 bewoners van de flat in Leeuwarden... waarvan gisteren delen van de galerij naar beneden stortten... mogen zeker voor donderdag nog niet terug naar hun woning. Dat heeft de burgemeester Vert Kronen van Leeuwarden vanochtend gezegd... op een bewonersbijeenkomst. Dames en heren, iets later als 11 uur nemen we ons daarvoor niet kwalijk. Begin deze bijeenkomst voor de bewoners... Een zaal in een hotel in Leeuwarden. Zo'n 100 van de 160 bewoners van de Antille-flat zijn hier aanwezig. Ze willen weten wanneer ze weer terug kunnen naar hun flat. En ook hopen ze iets te horen over de oorzaak. Hoe kan het gebeuren dat een stuk van hun galerij zomaar afbreekt? Het onderzoek moet plaats kunnen vinden. En pas als we zekerheid hebben uit het onderzoek, kan natuurlijk de flat weer open. En dat kan langere tijd duren, want de komende dagen wordt het onderzoek gedaan naar de constructie en hoe het heeft kunnen gebeuren en hoe het de komende tijd zal zijn. En juist omdat het zorgvuldig en grondig moet gebeuren, kost dat twee dagen nog vanaf nu. We krijgen we een soort vergoeding. Dus niet in de vorm van een lening, maar dat je gewoon dus vergoed wordt voor de schade die, uh, die je eigenlijk oploopt. Ook met een eventuele verhuizing. Dat kost geld. We moeten opnieuw opnieuw we willen gewoon schadeloos gesteld worden en dat, dat moet gewoon gebeuren, zonder in de vorm van een lening of wat dan ook. De bijeenkomst is voorbij. Heeft een dik uur geduurd? Veel vragen gesteld. Tevreden over de antwoorden? Ja, aan de ene kant uh, ja, wel, maar ja, ze kunnen niet veel zeggen. Dus ja, het is voor ons ook nog afwachten. En het is gewoon afwachten wat er uitkomt met verzekeringen en dergelijke. Want wat is nu de belangrijkste vraag voor je? Nou, hoe dat komt met mijn woning. Ik heb een koopwoning en ik ben gewoon benieuwd. Kijk, ik kan terecht bij mijn ouders, maar. Hartstikke leuk. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik zou toch graag ook mijn eigen plekje weer willen hebben. Burgemeester Kronen van Leeuwarden, bij tijd en toch een emotionele bijeenkomst. Ook omdat u geen antwoord kon geven op al die vragen. Hoe komt dat? Nou, de belangrijkste vraag is dat we natuurlijk nog niet precies weten uh, waarom is dit gebeurd. En vooral, is het dadelijk weer veilig in die flat? We moeten er rekening mee houden dat het uh, heel lang duurt voor mensen weer terug mogen. Of dat ze zelfs niet terug mogen. Nou, die emotie is natuurlijk verschrikkelijk. Want iedereen kan best uh, een paar dagen of, of misschien zelfs weken accepteren het wordt moeilijk Maar die onzekerheid is het grootst. Daar geldt ook bij dat mensen natuurlijk soms eigenaar zijn van de woning. Dus dan heb je het ook nog over je portemonnee. Daarom... En ook over gewone portemonnee. Hè? De pasjes liggen binnen, de kleren liggen binnen. Hoe nu verder? Nou, daarom is het allerbelangrijkste dat mensen snel weer bij hun persoonlijke bezittingen kunnen. Maar als het niet veilig is, mogen ze niet naar binnen. Dus dat wordt nu onderzocht. Wonen kan zeker niet voor donderdag. Maar even naar binnen hoop ik dat dat wel kan uiterlijk morgen. Zodat mensen even hun spullen kunnen pakken. De burgemeester van Leerwaarden kronen in een bijdrage van Rienkamer. Dit is het NOS-journaal. Het doorald meegens. De politie is bezig met een grote actie tegen de export van softdrugs. Actie is het resultaat van een onderzoek dat in 2009 in Noord-Brabant begon. 35 plaatsen worden huizen en opslagplaatsen doorzocht. En vijf mensen zijn er intussen al opgepakt. Dat gebeurde in Eindhoven, Helmond, Waalwijk en in Renswouden. En aan de actie doen 300 tot 400 politiemensen mee. In het onderzoek de afgelopen twee jaar zijn al grote partijen softdrugs in beslag genomen. En die drugs die waren steeds met name voor Italië bedoeld.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 Een maand geleden kwam men in het Noord-Franse Boulogne kwam het tot conflicten... tussen Nederlandse en Franse vissers. De plaatselijke vissers blokkeerden de haven... en de Nederlanders mochten er niet meer in. Volgens de Fransen vissen hun Nederlandse collega's het kanaal leeg... met de modernste en grote schepen... terwijl ze zelf gebonden zouden zijn aan strenge regels en bezuinigingen. CDA-staatssecretaris Bleker was vandaag in Parijs om de kwestie op te lossen. En dat is hem gelukt, vertelde hij zojuist aan correspondent Frank Renaud. De afspraak is dat er een soort van gedragscode komt voor de vissers. Zodat men elkaar laat zeggen, niet blokkeert en hindert. Elke visser die wil blijven vissen, die moet die gedragscode ondertekenen. Anders dan is het exit. In de tweede plaats gaan elke maand de autoriteiten met elkaar om tafel... om te kijken of het ook in de havens allemaal nog op een goede manier verloopt... En in de derde plaats hebben we afgesproken dat we gezamenlijk onderzoek doen. Uh, Franse en Nederlands instituten naar hoe het staat met de visstanden. En uh, hoe dat, wat dat in de toekomst betekent voor de quota. Wat heeft u voor middelen achter de hand als een visser zo'n gedragscode niet tekent? Nou, Het, uh, het meest uh, zware middel uh, hebben wij met elkaar afgesproken. Frankrijk en Nederland. Dat is uh, teken je geen gedragscode. Uh, kun je niet vissen, heb je geen toegang tot de havens. Dan zegt u, het is verboden om te gaan vissen. Dat is de afspraak. Je hoort, wil je hier uh, toegang tot de havens hebben... Uh, wil je hier kunnen vissen, hoor je die gedragscode ondertekend te hebben. Zo niet, uh, lig je stil. Stel nou voor, die Franse vissers tekenen allemaal netjes die gedragscode straks... en ze blokkeren de haven van Boulogne weer. Wat kunt u dan doen? Nou, volgens mij hebben ze dan een gigantisch probleem met de Franse autoriteiten. Want dan doen ze twee dingen. A, uh, ze houden zich niet aan de gedragscode... En ze gaan nog een stap verder. Ze blokkeren ook feitelijk opnieuw bijvoorbeeld de haven van Boulogne. En ik ga er dan echt vanuit dat de Franse autoriteiten... echt heel streng gaan optreden. Want dit is, dan zijn ze eigenlijk, eigenlijk dubbel in overtreding. En nog meer scheepsnieuws. Nou ja, nieuws. In Deventer hebben archeologen de resten gevonden... van een scheepswerf uit de 18e eeuw. Kleine bakstenen gebouwtjes en stookplaatsen... die mogelijk zijn gebruikt om hout voor scheepsrompen te buigen en ook zijn er sporen gevonden van de 15e-eeuwse IJsselbrug. Archeologen deden dat onderzoek omdat er in het gebied gegraven moet worden. Het waterschap wil extra geulen maken in de uiterwaarden van de IJssel... om zo te voorkomen dat bij hoogwater de kade van Deventer overstroomt. En de graafwerkzaamheden bij de rivier hebben geen gevolgen voor de archeologische vindplaats. Sport. Op de banen van Roland Garros in Parijs zijn de Open Franse tenniskampioenschappen in volle gang. Marcella Mesker die volgt het voor ons. Marcella uh, Andy Murray. De schot speelde tegen Eric Prodon uit Frankrijk. Hoe gaat het met, uh, laten we beginnen met Andy Murray? Ja, hij is zojuist uh, klaar. Hij heeft uh, gemakkelijk gewonnen. 6-4, 6-1 en 6-3 was ook wel te verwachten. Want die Fransman ja, was toch een qualifier... die nog niet zo heel veel ervaring had. En Murray natuurlijk toch uh, top-vijf speler van uh, de wereld. Uh, misschien gravel niet zijn beste ondergrond. Uh, maar er wordt ook uh, weinig van hem verwacht hier. Uh, de grote favoriet uh, Nadal Djokovic. En uh, in de schaduw daarvan toch ook Federer. Ja, daar gaat veel meer aandacht naar uit. Dus uh, Murray kan misschien wel gewoon lekker een toernooi spelen en zich straks gewoon op Wimbledon richten. Maar hij kwam in ieder geval gemakkelijk door. Ja, over die grote favoriet Nadal, uh, die speelt straks tegen, tegen Isner, de Amerikaan. Um, kan die ons nog gaan verrassen door bijvoorbeeld Nadal, die grote favoriet, in één keer naar huis te sturen? Nou, dat, dat verwachten we niet. Wat we wel weten is, uh, en dat zei Nadal ook in zijn persconferentie... ja, dat is uh, je minst leuke tegenstander in een eerste ronde. Want die John Isner, nou, die is ruim boven de twee meter. Toch ook nummer 39 van de wereld. Een hele, hele gevaarlijke speler met een service. Nou, uh, daar slaat hij toch uh, één aces, twee aces gemiddeld per game. Dus dat wordt uh, belangrijk uh, voor Nadal, hoe hij die, die service gaat beantwoorden. Geen lekkere tegenstanders verstander man die uh, Nadal ook geen ritme zal geven. En uh, ja, ik denk dat hij het uh, Nadal best uh, moeilijk zal maken. Ja. Dan onze landgenoten Robin Haasen, uh, Aranska Rus. Uh, die komen ook in actie vandaag of staan ze al op de baan? Nee, Hazen bijna. Die speelt uh, zo dadelijk op baan 4. Er is nog een vrouwenpartij aan de gang. Die is nog niet klaar. Hij speelt tegen de Spanjaard Daniel Gimeno Traver. Nou, Hazen 54. Uh, Gimeno Traver 55 op de ranglijst. Dus het zal erom hangen. Een Beetje de vorm van de dag. Hazen kan meestal wel wat extra's brengen. Ik verwacht ook weer veel Nederlanders. Net als gisteren bij Schorel. Langs die baan. En dat is uh, natuurlijk een enorme stimulans. Een motivatie. Uh, en Hazen ja, is daar gevoelig voor. He. Die houdt van dit soort sferen. Met Nederlanders en aanmoedigingen. Die heeft die adrenaline en die energie in zich. Dus ja, een goede loting, een goede kans. Hij zal wel goed moeten spelen. Maar ja, als hij wint, dan longt de top 50 van de wereld wel. Want hij staat daar nu vlakbij. En ja, dat zou natuurlijk voor hem ook weer een mijlpaal in zijn carrière zijn. Marcella, ik blijf vandaag luisteren naar Radio 1 met jouw verslag vanuit Parijs. Dankjewel. Bob de Jong mag binnenkort de befaamde schaats-Oscar in zijn prijzenkast zetten. De Jong krijgt die prijs voor zijn 10 kilometer tijdens het WK-afstanden in maart van dit jaar. Hij won toen goud in een tijd van 12,48-20. Dus de beste tijd ooit in Europa gereden. De Jong volgt Martina Sablikova uit Tsjechië op. Die kreeg de prijs vorig jaar. En de Kroatische voetbalinternational Drago Gabrić is zwaar gewond geraakt bij een autoongeluk. De middenvelder van de Turkse Ankara Gutsu... is overgebracht naar de intensive care van een ziekenhuis. Kabrich, eigendom is die van Trabons. Spoor, heeft vijf interlands gespeeld... en was geselecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijd... tegen Georgië van volgende week vrijdag. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De luchtvaartautoriteiten in Groot-Brittannië... denken dat de overlast door de aswolk binnen een paar dagen voorbij is staatssecretaris Bleker, bemiddeld in het Frans-Nederlandse visserijconflict. Vissers moeten voortaan een gedragscode ondertekenen. Anders dan dreigt er een vangstverbod. En in Duitsland is een vrouw overleden na de besmetting met de stekbacterie. Dat is een variant van de E. coli-bacterie. 14 over 1, dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier het vervolg van lunch.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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Staatssecretaris Teven krijgt vanmiddag een petitie aangeboden. waarin hij wordt opgeroepen om adoptie uit Haiti weer toe te staan. Dat ligt al een tijdje stil, omdat mensenhandelaars mogelijk misbruik hebben gemaakt. van de adoptieregelingen. Moeten kinderen uit Haiti weer geadopteerd kunnen worden? Deel 2 van het Radiodagboek van schrijfster Mensje van Keulen. Die schreef vroeger ook kinderboeken en gedichten. En dat komt goed van pas nu ze een kleinzoon heeft. Peppe poppen, proepen, ba, titte, moema, patipa. Hoi, ze prouwt wat in gedichtje. Nou, daar moet ik nog eens een jongensversie van maken voor je. Hè? En straks naar half twee is stand.nl en daarin gaat het over de uitslag van de verkiezingen voor de eerste kamer. Dat was een mooie tombola gisteren. Conclusie is wel dat de verhouding in de eerste kamer 37-37, dus 37 voor de coalitie met PVV uh, erbij uh, natuurlijk en 37 voor de oppositie uh, is. En dan is er nog uh, de SGP met één zetel in de senaat. En het lot van de gedoogcoalitie ligt de komende jaren dus in handen van de gereformeerde SGP.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 Na de aardbeving van 2010 in Haiti zijn talloze kinderen wees geworden. De Haitiaanse weeshuizen raakten overvol en kinderen leefden zelfs op straat. Nederland stelde een versnelde adoptieregeling in om kinderen hier naartoe te halen. Maar staatssecretaris Stevens schortte die regeling op nadat hij geluiden had vernomen dat er onder het mom van adoptie mogelijk sprake was van mensenhandel. Vanmiddag wordt er een petitie aangeboden in Den Haag aan staatssecretaris Steven met als doel dat Haitiaanse adoptiekinderen weer kunnen worden toegelaten. En Lunch vraagt zich af, moeten kinderen uit Haiti weer geadopteerd kunnen worden? Ik praat erover met Emeritus hoogleraar adoptie René Hoksbergen. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent ook de schrijver van het boek... Kinderen die niet konden blijven. 60 jaar adoptie in beeld. Dat wordt komende vrijdag gepresenteerd. Um, even over die adoptie vanuit Haiti. Uh, dat was de tijd van de aardbeving. We weten het allemaal nog. Dat land lag helemaal in puin. Vele doden. Veel ouders die daar uh, zijn omgekomen. Kinderen die dus wezen werden. Wat vond u als hoogleraar adoptie ervan... dat Nederland toen een versnelde adoptieregeling invoerde? Ik had daar mijn aarzelingen over. Het is natuurlijk wel zo dat als kinderen in een gezin kunnen opgroeien en uit een hele moeilijke situatie weggehaald kunnen worden, is dat prachtig voor de kinderen. Alleen gaat het om kinderen die inderdaad geen kansen meer hebben in het land van herkomst, geen kansen meer in Haiti, is er geen familie meer. Ik heb gezegd, als een land in chaos verkeert, wees er alsjeblieft een beetje voorzichtig met kinderen daar weg te halen. Steun liever de ...kinderen in het land zelf, de, de tehuizen die met die kinderen bezig zijn. En denk niet meteen aan het weghalen van die kinderen... ...want dat is lang niet altijd in het belang van die kinderen. En er is een tweede reden. Wij denken altijd dat wij zo geweldig goed voor die kinderen kunnen zorgen. En dat het in het Westen allemaal zoveel beter is. Maar is dat nu ook wel zo voor kinderen die in Haiti zijn geboren, daar hun ouders hebben enzovoorts. Totaal andere kinderen en totaal andere cultuur. Laten we daar wat vraagtekens bij zetten. Ja, maar u, u vond het dus, uh, ja dit, dit, dit is denk ik heel lastig kiezen ook wat dat betreft. Maar u vond het eigenlijk verantwoordelijk om de kinderen daar te laten uh, dan ze hier onder begeleiding naar Nederland te halen. Kijk, wanneer je heel veel geld wil besteden aan de situatie van adoptiekinderen... dan is het natuurlijk het best als je dat besteedt aan de kinderen die in het land zelf zijn en daar ook kunnen blijven. Het, het weghalen van kinderen uit een chaotische situatie, dat is riskant. En bedenk ook dat Haiti het land is dat het vaakst geconfronteerd is met onjuiste praktijken... Uh, en dan door Nederlandse adoptieorganisaties. Dat begon al in het begin van de jaren 70 bij de Stichting Interlandelijke Adoptie. Daarna is het bij herhaling, ik noem de organisatie Flash. Bij herhaling is gebleken en ook het BIA en Wereldkinderen uh, hebben de zaak rond Haiti stopgezet. Uh, bij herhaling is gebleken dat je wat betreft Haiti uitermate voorzichtig moet zijn. Mm. En... Zit hem dat probleem dan aan deze kant, dus aan, aan de kant van die organisaties... of uh, hebben zij te maken met een overheid aan die kant, dus in Haiti... die uh, die, die controles en, en zo niet uh, goed kan waarborgen? Het zit hem aan de kant van Haiti. De Nederlandse organisaties uh, die zijn echt wel integer... en die willen echt wel een fatsoenlijke toekomst aan het kind geven... en willen ook eigenlijk alleen maar kinderen... Uh, die helemaal geen kansen meer hebben in het land zelf. Het zit hem in Haiti zelf. Daar is... Nogal wat eh, onjuiste praktijken, corruptie en, en er is ook kinderhandel eh, geweest en misschien nog wel. Je moet zo voorzichtig zijn met Haiti. En ik kan me heel goed voorstellen dat eh, staatssecretaris Teve. Eh, eigenlijk gezegd heeft, laten we nou toch nog eens eventjes wachten met Haiti Laten ze het eerst maar eens in orde maken. En zelf heb ik ook geen tekenen, geen bewijzen... dat het nou ineens allemaal zo in orde is in, in Haiti rond mm -hmm. de kinderen. Wat, wat, zijn, wat zijn de verklaringen daarvan? Dat ineens die petitie nu wel eh, relevant is. Nou ja, je hoort daar vreselijke verhalen vandaan. Hè? De situatie is nijpend. Kinderthuizen zitten boordevol. Kinderen worden daar zelfs voor 75 cent verkocht, hoor je dan nou, vertellen. Nou, dan... Nee, dat dat, zou, dat, dat om... zou de reden toch zijn om ze juist dan hier uh, te halen? Nee, nee. Dat reden te meer om het geld dat je besteedt om die kinderen hier naartoe te halen. Voor één kind dat je hier naartoe haalt kun je tien of misschien wel twintig uh, kinderen in Haiti uh, betere bestaansmogelijkheden geven. Doe dat dan alsjeblieft. Ja. Laten we even luisteren naar uh, Lisette van Zomeren. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt drie jaar geleden twee jongens uit Haiti geadopteerd. U hebt ook die ja. petitie die ik daar straks al even noemde... en die straks uh, wordt aangeboden aan staatssecretaris Steven ondertekend. Ja. Um, waarom het initiatief eigenlijk voor die, voor die petitie? Nou, euh, minister, of euh, staatssecretaris Steven, die gaat ervan uit dat er algemene rapporten over de algehele situatie in, uh, vanuit Haiti. -Ha maar op specifieke vragen van ons wachtende ouders heeft hij geen antwoord. Uh, wij willen dat de heer Teven het adoptiekanaal Haiti -Ha en Nederland onderzoekt. En dat hij ook echt daar naartoe gaat. En dat je gaat kijken van nou, wat doen de autoriteiten op dit moment, uh, hoe verlopen de adopties momenteel. En dat je ook in kindertehuizen gaat kijken van nou, goed, met, uh, waar de, de NAS, als de Nederlandse adoptiestichting samen met meewerkt Van nou, ga eens kijken van, uh, hoe gaan die om met adopties? Uh, hoe gaan die om met de regels? En, uh, want de kinderen die zijn nu van, uh, van de dupe. Uh, mogelijk ja. zitten we al vanaf zetten. Ja? U, u hebt net meneer Hoksberg gehoord, hè? die heeft uh, 60 jaar adoptie uh, onder de loep genomen. En heeft hij een mooi boek over geschreven. En die zegt, het is helemaal niet verstandig. Ik kan het even helemaal volgen dat hij dit nog niet toestaat. Uh, nou nee, want uh, wij hebben al uh, ervaringen van, uh, met het kinderthuis... wat momenteel uh, de NAS ook met, uh, mee samenwerkt, hoorden wij al geluiden... dat het wel uh, heel goed onderzoek gedaan wordt. Er worden dna testen afgelegd, er worden... Uh, Um, onderzoek uh, allemaal gedaan. En het gaat echt uh, Duitsland, Zwitserland, Amerika een aantal uh, Canadese staten, die zijn ook alweer al uh, bezig met, uh, met adopties. Ja. Dus eigenlijk zeggen wij van nou goed, gaat, dan kijken. Blijf niet hier zitten, maar ga kijken ja. in Haiti van uh, hoe, hoe is het daar nu? Ja. Die, die toezegging wilde van tevoren dat hij dan met eigen ogen gaat kijken dat het weer in orde is. Nog één vraag van mijn kant. Waarom eigenlijk per se kinderen uit Haiti? Want er zijn toch, toch veel meer landen waar kinderen het moeilijk hebben. Die, die kunnen toch ook geadopteerd worden? Nou, Dat is, dat is voor ons wel een hele persoonlijke kwestie... waarom dat wij uh, specifiek... Uh, uit Haiti uh, nemen. Uh, het is... Uh, ja, wij hebben natuurlijk al twee kinderen... uit Haiti, dus vandaar dat wij weer... Uh, uit Haiti willen. En dit is ook echt een land... waar ze ook niet zelf kunnen blijven. De, wat de heer Hoeksperger daarnet ook zei... van, in, er zijn ook landen... noem maar Colombia... Uh, waar, waar kinderen zelf... Uh, ...geadopteerd kunnen worden door de eigen bevolking. En dat is in Haiti niet mogelijk. Nee. Uh, u bent, uh, want het klinkt een beetje rommelig misschien, maar u bent al in de Tweede Kamer, hè, want uh, u gaat ja, daar met een aantal... het punt uh, ja. om naar binnen te gaan, ja. Nou, ja. ga, ga uw gang daar en bied hem die petitie aan en uh, probeer hem uh, dan inderdaad uh, te laten zeggen dat hij daar eens met eigen ogen gaat kijken. Dank dat u even naar de telefoon wilde komen. Lisette okay. van Zomeren dus. Um, ja, meneer Hoksberg, u hebt het gehoord, uh, de, deze mevrouw uh, is ervan overtuigd dat het allemaal wel goed zit. Uh, in ieder geval bij een bepaald uh, tehuis uh, heeft zij het dan over. En andere landen doen het ook, uh, zegt ze. Dat zegt mij niks. Dat andere landen het ook doen. Eh, want de drang om kinderen te willen krijgen kan heel groot zijn. En daar wil je wel eens je ogen sluiten voor minder goede praktijken. Er is niet ingegaan op mijn argument... dat al het geld dat je besteedt aan één kind hier naar Nederland halen... Eh, tien of vijftien Haitiaanse kinderen geholpen kunnen worden. Eh, ik denk... Eh, dat we toch veel kritischer moeten aankijken tegen het idee dat je kinderen uit een land weghaalt. En nogmaals, heel veel van die kinderen kunnen alsnog familie blijken te hebben. Helpt dan zo'n tehuis om misschien te gaan zoeken naar familieleden in Haiti enzovoorts. Ja. En niet zo direct dat kind daar weghalen. Nee. U, u vindt niet dat wij als Nederland dan te kritisch zijn in vergelijking met andere landen? Door ervaring... In de adoptiewereld in Nederland zijn wij veel kritischer geworden en dat is terecht. Maar er zijn meer landen kritisch. Uh, Scandinavische landen zijn ook veel kritischer geworden. Er is gewoon verschil in, laat ik maar zeggen, een lijkende jacht op kinderen en een kritische houding ten aanzien van het belang van kinderen. En dat je vaststelt dat toch die kinderen beter in hun land zelf kunnen blijven. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten. En laat ik wel dit zeggen, ik heb ook heel veel respect voor adoptieouders die zich geweldig willen inzetten voor de kinderen uit welk land ook. Dat ja. is buiten kijf. Ja, nou die indruk krijg je ook wel, dat die mensen in ieder geval het beste met die kinderen voor hebben. U zegt nogmaals, uh, eigenlijk kun je daar, uh, daar op ter plekke, dus in Haiti zelf, uh, de meeste hulp verlenen. Nou, doe dat, doe dat dan maar, ja. ja. Dank u voor, uh, voor uw uitleg. Uh, René Hoksberg, emeritus hoogleraar adoptie, dus schrijver ook van het boek... Kinderen die niet konden blijven, 60 jaar adoptie in beeld. Komende vrijdag wordt dat uh, boek gepresenteerd. Ja, de conclusie moet zijn dat de meningen over wat in het belang van de weeskinderen in Haiti is nogal uiteenlopen. Maar we kunnen wel stellen dat eerst duidelijk moet zijn hoe hun situatie is voordat de adoptiestroom weer op gang moet komen. Het Radio Dagboek. Deze week met... Meisje van Keulen, schrijver. En ik vier deze week mijn 40-jarig schrijverschap. En dat 40-jarig schrijverschap wordt gevierd met een groot feest... en ook een nieuw boek. En daarin zijn al haar verhalen van de afgelopen 40 jaar gebundeld. Maar gistermiddag werd Meentje van Keulen door iets heel anders bezig gehouden. Wat is dat nou? Kijk eens wat je aan het trappelen bent. Straks trap je de microfoon weg. Moet je je tul nog even? Oeh, probeer hem eens nee, Ja, toch nog even? Hij heeft zo weinig geslapen vanmiddag. Ik ben er even uit natuurlijk met baby's. Bedoel, het is mijn eerste klein. En mijn eerste klein kind. En of misschien blijft het daar ook wel bij. Ik had zelf maar één zoon. En uh, dat duurde even voor die er was. Dus, uh, ja, ik kijk met zekere verwondering naar het feit dat ik nu hier zo'n prachtig klein jongetje in een stoeltje hier heb zien zitten. Hè? Dat, dat de blaadjes bestudeert en zijn handjes bestudeert. Hij moet nog vijf maanden worden. En uh, ja, dat, dat loopt een beetje parallel met, uh, met ineens dat dikke boek wat er ligt, waarin al die verhalen staan die, die sinds 1969 uh, gepubliceerd werden. En dat feit is net alsof de tijd dan ineens gestold is. Want je, je merkt het helemaal niet al die jaren. En ineens heb je een kleinzoon en ineens heb je zo'n verzameling. En dan bevestigt het toch dat die tijd voorbij is. En, want je voelt het niet onder wel. Hè? Gaat, alles gaat gewoon door. Ja, keeltje. Hey, ik heb zo'n neiging met hem. Als ik eh, iets met hem doe, of ik me nou verschoon of... Probeer in slaap te krijgen of met hem rondlopen om alles wat ik tegenkom of wat ik wil zeggen om dat dan zingend te doen. Misschien moet je eens verschonen. en zal oma eens voor je zingen voor je. Oeh. Heb je een klein commentaar? Heb je ergens commentaar op? Oeh. Je keeltje. Ja, wat hoor ik wel. Zeg het maar. Ja, dat kan je nog niet. Hé? Kleine hakken tetti tata titte rare rare rare reure Hallo, grappig-achternichtje. Bobba-bibbe-busy-bis. krakakris Met je lach gezichtje. Peppen poppen proepe ba titte moema patipa Hoi, ze braddelt ja. een gedichtje. Nou, daar moet ik nog eens een jongensversie van maken voor je. hè? Ik, ik weet wel wat het is om, om angst te hebben... Voor het, voor, het, voor het feit dat het allemaal zo snel kan gaan. Een, Alleen, dat, ja, dat hebben de, daar hebben de meeste mensen last van. Dat ze zeggen: mijn god, er liggen alweer uh, pepernoten klaar. Hè? <laughs> het wordt alweer kerst. Was het niet een paar weken geleden bijna dat gevoel? Dat, dat ken ik natuurlijk ook maar al te goed. Maar, nou, er zijn toch soms van die eikpunten in je leven die je in een zeker hout vastgeven, um, of die wel aardig zijn als de tijd vergelijkt. Ja. Ik besef natuurlijk ook wel dat ik heel veel van deze kleinzoon niet zal meemaken. Of ik moet wel zo waanzinnig oud worden. Je weet het nooit, maar dat verwacht ik niet. Maar je weet het niet. En nou, ja, ach, met of zonder kinderen. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Hè? Maar nu het eenmaal is, vind ik het wel uh, heel bijzonder. En, uh, en een genot ook, zeker. Lastig ook hoor, af en toe. Want je denkt, wat moet ik nu weer doen? Waarom houdt hij nu? Is het dan weer een krampje? Is hij alleen maar moe? Maar meestal is het dat toch? Maar er komt steeds meer um, bewustzijn, lijkt het wel. He? Lachen. Uh, het in de gaten hebben wie je bent. Oh god, hij heeft echt een hik. Krijg je zelf ook het gevoel dat je dat krijgt. Dat is altijd heel overdrachtig. Dat heb je met je eigen kind ook. Dat is toch van... Um, als het pijn heeft, wil je de pijn wegnemen... En He, of je voelt het mee, ja. Nou, dat krijg ik nu straks eens dubbel op. hè? Wat is er al? Kijk wat goed. Een beetje wrijven in je oogjes, hè? Kom maar, kereltje. Zij ze dat tegen mij? Nee. Tegen Mika natuurlijk. Mika en Mensje waren dat Mensje van Keulen. Deze week in het Radiodagboek gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. De SGP krijgt te veel invloed op het kabinetsbeleid. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Vanwege de as uit een IJslandse vulkaan worden vandaag honderden vluchten geannuleerd... van en naar Engeland, Schotland en delen van Scandinavië. De KLM vliegt in elk geval tot zes uur vanavond niet naar Noord-Engeland en Schotland. En ook andere maatschappijen moeten vluchten schrappen. In Zwolle rijdt volgend jaar een maand lang geen enkele trein. In de zomer van 2012 ligt het treinverkeer op het Zwolse station... vier weken stil vanwege werkzaamheden. Er komt onder meer een vierde perron en een nieuwe perontunnel. En de politie is bezig met een grote actie tegen de export van softdrugs. De actie is het resultaat van een onderzoek dat in 2009 in Noord-Brabant begon. Er worden op 35 plekken huizen en opslagplaatsen doorzocht. Inmiddels zijn er vijf mensen opgepakt in Eindhoven, Helmond, Waalwijk en Renswoude. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie, er staat een file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Blijswijk en Zoetermeer Centrum 2 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Zoetermeer is de linker dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Een minderheid van 37 zetels voor de coalitiepartijen in de Eerste Kamer. Uh, met de met de, sorry, met de PVV er natuurlijk wel bij. Uh, maar met die ene zetel van de SGP, opnieuw dus gedoogsteun... is er toch een meerderheid. En dat geeft de staatkundig gereformeerde partij ineens een hoop macht. Ja, wat je de afgelopen weken natuurlijk al zag was dat er naast een gedoger op de ene schouder van het kabinet, namelijk de PVV, ook nu een gedoger op de andere schouder komt te zitten en dat is de SGP. Die meerderheid is niet vanzelfsprekend omdat wij die 38ste zetel eh, nu eh, krijgen. Daarmee wordt het SGP verkiezingsprogramma denk ik een soort van bijbel voor deze coalitie. Het is ook niet zo dat we alleen maar kijken naar de SGP maar ook naar andere partijen. En ik hou me niet op met gedoogakkoorden of andere akkoorden. Als laatste hoorde u uh, SGP-senator Gerrit Holdijk. Uh, ook Luc Hermans kwam voorbij, de VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer... en D66-leider Alexander Pechtold. En ik praat erover door met Roger van Boksel. Dat is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Uh, dag meneer van Boksel, goeiemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, hier komen ze. Gerrit Holdijk, de man die we net hoorden... is de komende jaren de machtigste man van Nederland. Nee. Een goed liberaal mag nooit afhankelijk zijn van de SGP. Ja. Met deze coalitie plus gedoogsteun houdt Rutte het nog wel drie jaar vol? Nee. Dan de stelling waar uh, u als luisteraar ook op mag reageren. De SGP krijgt te veel invloed op het kabinetsbeleid. Bent u daarmee eens of oneens? gemest dat naar 7070. Kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert gebruikt dan het hekje standpunt. Uh, meneer Van Bokstel, de SGP krijgt te veel invloed op het kabinetsbeleid, eens of oneens? Nou, ik vind dat ze wel onevenredig veel invloed gaan krijgen. Ja. Hoe zit dat dan precies, wat u betreft? Nou, kijk, het, uh, het kabinet moet uh, winkelen voor meerderheden in de Tweede Kamer, maar nu ook in de Eerste Kamer. En uh, ze hebben 37 zetels, dat is uh, net iets minder dan de helft. Maar iedereen telt er nu al uh, voor het gemak maar de SGP-zetel bij op. Daarmee heeft het kabinet een meerderheid. En ja, als je kijkt waar de SGP allemaal voor staat. En zij achter de schermen erin slagen om euh, nou ja, allerlei puntjes gerealiseerd te krijgen of niet door te laten gaan. Dan neemt het soortelijk gewicht van die SGP-stem wel toe. U doelt op die koopzondagen het uh, verbod op gebod, uh, gebod, het verbod op godslastering. Ja, ja en ook op uh, het wel of niet accepteren van uh, homoseksuele leerkrachten op scholen. Uh, er zijn uh, echt uh, aardig wat onderwerpen. De, de, de, de, ver, nou, de, de aanscherpingen rondom abortus of euthanasie. Maar die, allemaal maar, die, onderwerpen. Nee, maar die dingen hebben ze toch nog niet binnen of wel? Nee, maar alles kan gaan spelen. Ja. Hè. Er is, uh, en, en, en op het moment dat een kabinet dan uh, uh, zeg maar een knieval maakt voor uh, vrij conservatieve of orthodoxe standpunten... Ja, dan, dan met name naar de VVD toe, zeg ik, dat, dat begint bijna uh, lachwekkend te worden. Ja. Want uh, die partij is in hart en nieren liberaal. Uh, zelfbeschikking staat centraal. Uh, nou ja, ik, je ziet toch dat ze dan zeggen, ja nee, nu moet eerst het huis op orde... Dus onze principes die zetten we even in de ijskast. Ja. Nou ja, ik zag gisteravond de VVD-fractievoorzitter Stef Blok in de Tweede Kamer... Uh, die zat bij Knevelen van de Brink. En uh, die zei van ja, die twee punten die nu zijn gerealiseerd... die koopzondagen en uh, dat verbod op godslastering... Uh, hij zei, dat wil het CDA ook, dus dat is niet per se dat dat door de SGP komt. Of gelooft u hem niet? Ja, het gaat niet om geloven. Ik, ik, ik reken met werkelijkheden. Ik zie gewoon gebeuren dat de VVD zo'n handtekening onder zo'n wetsvoorstel uittrekt. Die hebben ze nota bene zelf mee ingediend. En dan zeggen ze, ja, dat komt omdat meneer Teven naar het kabinet is gegaan... en dan uh, doen we maar even niks nieuws. Nou, het is heel gebruikelijk. Ik heb zelf ook ooit een initiatiefwet in de Kamer ingediend... Uh, te, uh, voor een uh, goede regeling van de euthanasie. En toen ik uh, naar het kabinet ging, toen heeft een, een kamergenoot van mij uh, van deze 60 dat gewoon overgenomen. En het is dus heel wonderlijk dat de VVD nu ineens zegt... ja, uh, dat doen we nu even niet. Dat heeft er mee te maken, zegt u, om de SGP binnenboord te houden. Uh, die zeggen zelf, we hebben helemaal geen wensenlijstje ingediend. Uh, ja, ze rekenen er wel op dat het kabinet vanzelfsprekend... Uh, rekening houdt met punten die belangrijk zijn voor de SGP. Ja, nou kijk, ik gun de SGP uh, ook haar inbreng. Even los van het punt dat ik uh, en natuurlijk bij een paar zaken echt ook al hele grote bezwaren heb. Hè, zoals uh, toch de achterstelling van de vrouw. Uh, en, en het uh, bevechten van uh, de homoseksualiteit uh, in, in het openbaar. Uh, nou ja, dat, maar ze, het is een goed recht. Hè. Ze, zijn gewoon, ze hebben ook een achterban. Maar ja, dat, ze, dat, dat grotere soortelijk gewicht wat ze gekregen hebben... Heeft, dat rijkt dus ver. Want zelfs een kabinet, een minderheidskabinet weliswaar... heeft al aan de ene kant een gedoogd partij, de PVV... en nu aan de andere kant ook een partij... Ja, die, die toch uh, op, op bepaalde standpunten haak staan op uh, wat de nou ja, uh, kabinetspartijen willen. Ja, maar ja, goed het, het probleem voor de Eerste Kamer uh, was natuurlijk de gedoogpartner voor de coalitie, namelijk uh, de uh, PVV. Die willen allerlei dingen op immigratiegebied. Um, dan was het belangrijk om daar in de Eerste Kamer een meerderheid voor te vinden. En het lijkt erop dat de SGP dat, dat deel van het hele akkoord wel gaat steunen. Ja, we moeten de debatten gewoon afwachten. Ik, ik ga ook zelf in de Eerste Kamer natuurlijk heel goed letten op de kwaliteit van de inbreng. En de geloofwaardigheid die op het spel staat bij de verschillende inbrengen. Ook van regeringspartijen, ook van oppositiepartijen. Dus ik ga het wel heel zakelijk bezien. Uh, en, en, en daar waar het uh, haak staat op, op de eigen gedachtegang van een partij. Ja, dan zal ik ook niet schromen om daar de vinger bij te leggen. Nee, want uh, uh, ik geloof uh, gisteravond heeft uh, PVV-leider Wilders al getwitterd, getwitterd... de lakmoesproef blijft realisatiepunten uit gedoogakkoord. Uh, nou, dat, dat gaat dus vooral over die immigratieparagrafen. Ja, ja. Um, daarvan, uh, ja, dat zal uiteindelijk door de Eerste Kamer moeten. Nou ja, het is handig dat ze nu weten dat de SGP dat in ieder geval zal steunen. Die willen geloof ik alleen de juridische zaken een beetje bekijken... maar in, in principe staan ze er wel achter. Ja, maar ik ben ook nog benieuwd naar de opstelling... van een aantal senatoren van het CDA en de VVD zelf... Uh, zo'n punt als het immigratiebeleid... Uh, wat komt ook aan internationaal rechtelijke verdragen... rechten van de mens. Nou, ik wil nog wel eens zien of... Uh, als er echt uh, scherpe wetgevingsvoorstellen vanuit het kabinet komen of die uh, ook in de eigen coalitie uh, een meerderheid kunnen vinden. Dus dan zou de Eerste Kamer gewoon uh, <kwijnt> moeten doen wat ze doen, zegt u. En, en nu, want eerder was het wel eens zo dat inderdaad uh, coalitiesenatoren... Uh, gewoon tegen, tegen wetsvoorstellen stemden. Maar nu die meerderheid zo krap is... gaan ze dat dan ook nog doen, denkt u? Nou, het, het, je zult toch uiteindelijk altijd bij jezelf te raden moeten gaan... en bij je verkiezingsprogramma <kwijnt> over waar je staat. En... Uh, uh, zeker bij dit soort bijna ethische vraagstukken. Hè, het opzeggen of veranderen van verdragen. Uh, je niet aan de internationale spelregels willen houden. Vragen van humaniteit. Uh, ja, ik wil nog wel meemaken of uh, een hele VVD of CDA-fractie in de Eerste Kamer maar klakkeloos gaat volgen wat er ook van het kabinet gaat komen. Ja. Even nog naar, terug naar de SGP, want uh, daar gaat onze stelling ook over. Uh, u noemde net al even dat vrouwenstandpunt van die partij. Hè? Uh, de Hoge Raad heeft daar uitspraken over gedaan. Ja. Er komt een aardige test aan. Ik hoorde vanochtend bij de collega's van de KRO, die hadden dat even uitgezocht. Uh, uh, Helene Dupuy, uh, VVD-senator, is kandidaat om voorzitter te worden van de Eerste Kamer. Is een vrouw is ook een medisch ethica die allerlei dingen vindt... van uh, punten waar de SGP volgens mij heel ver van staat. Um, nou, dat wordt een aardige test natuurlijk. Of, of zij door de VVD uh, naar voren wordt geschoven of niet. Ja, ik ben heel benieuwd, want ik hoorde het gerucht... dat de VVD twee kandidaten naar voren gaat schuiven. Uh, de heer De Graaf en mevrouw Dupuy. Nou, daarmee maken ze het voor de SGP dan in ieder geval makkelijk... want die kunnen dan wel op de VVD stemmen... Ja. maar niet op een vrouw, bij wijze van spreken. Uh, maar stel dat mevrouw Dupuy de enige kandidaat zou zijn. Ja, dan, uh, dan ben ik benieuwd wat de SGP-fractie uh, zou doen, hè, de heer Holdijk. Uh, in, in de provincie Flevoland hebben ze onlangs een uh, kandidaat uh, gedeputeerde weggestemd omdat ze een vrouw is. Over zal er hier dan die meerderheidskwestie niet spelen, neem ik aan. Want ik denk dat mevrouw Dupuy uh, <kwijnt> laten we zeggen, ook wel genoeg uh, krediet heeft bij de andere partijen. Dus die zullen dat uiteindelijk wel steunen. Maar het is natuurlijk interessant om te zien wat de SGP daar gaat doen. Ja, overigens, het is nu even speculeren nog. De nieuwe Kamer moet op 7 juni worden geïnstalleerd. Uh, dan uh, wordt ook bekend wie zijn de kandidaten voor het voorzitterschap. En uh, wij zullen ook als D66-fractie uh, pas dan uh, ons beraden ja. over de vraag... aan oh, wie geven we onze steun. Nog even over die... Die, die dealtjes achter de schermen, want die, die zijn ook aan de kant van uh, de uh, oppositie gemaakt. Nou ja, u weet daar intussen alles van, want er is een van uw uh, staatsleden geweest... Die, uh, die dat allemaal niet uh, goed heeft gedaan, waardoor dat ook consequenties kreeg uiteindelijk. Niet zozeer dat stemmen uh, wat hij dan mis heeft gedaan... maar doordat er iemand anders dan wel volgens de afspraak had gestemd verviel voor u één zetel in de Eerste Kamer. Uh, dat gebeurt bij de coalitie uh, natuurlijk net zo goed. Um, gisteren zagen we uh, de drie heren aan tafel zitten bij Knevelen van de Brink. De fractievoorzitter in de uh, Tweede Kamer weliswaar. Maar ook de politiek leider van de SGP zat daarbij. En uh, ja, die beweren toch met droge ogen dat, uh, dat die deals uh, niet gemaakt zijn. Ja, dat is natuurlijk onzin. Er zijn allerlei deals gemaakt. Uh, ik zal eerlijk zeggen, ik, ik had er eigenlijk helemaal geen zin in, in deals... Uh, want dit uh, werkt zo vervreemdend ten opzichte van de kiezer. Maar uiteindelijk, de premier is ermee begonnen. Die is een uh, statenlid uit Zeeland uh, gaan ontvangen, daar anderhalf uur mee gesproken. Uh, dan wordt er gezegd, ja, het was niks meer dan een leuk gesprek. Inmiddels weten we allemaal dat dat statenlid ook op de coalitie heeft gestemd en niet op de onafhankelijke senaatsfractie, de OSF. Uh, ja, en toen zijn andere partijen elkaar ook gaan bellen... en iedereen uh, gaan kijken of we toch maar veilig konden stellen... dat er recht gedaan zou worden aan de uitslag van 2 maart. Nou, dat is, uiteindelijk is dat ook het geval geweest. Uh, uh, mijn partij heeft uh, helaas, omdat één iemand het rode potlood niet heeft zien liggen... en het met een uh, blauwe vulpen heeft ingevuld, een ongeldige stem uitgebracht. En daardoor verloor deze 60 ineens een zetel... En, ja, dat is, dat is echt wat uh, iedereen ook gezegd heeft. Het is een menselijke fout. Het is heel jammer. Ik vind het zelf ontzettend jammer dat we niet met zes mensen in de fractie kunnen we, werken. Nog even daarover gesproken. Hè? Je zou kunnen zeggen, bij voetballen gebeurt het wel eens dat iemand de bal eruit schiet... omdat er iemand geblesseerd is van de tegenpartij... en dan krijg je keurig de bal teruggegooid. Ja. Uh, zou dat hier ook niet moeten? Moet de SP niet gewoon zeggen, ja, eigenlijk hebben we helemaal geen recht op die zetel... die krijgen jullie gewoon terug? Of kan dat helemaal niet? Het, nou, als ze dat zouden doen, dan uh, krijgen ze van mij. Uh, dan krijgt de hele fractie een, een fles wijn. <lacht> uh, ik zie het niet gebeuren. Hebt u ze uh, niet gevraagd nog? Nee, nee, nee, nee. Zoiets moet je niet vragen. Dat moet aangeboden worden. Uh, kijk, iedereen weet dat deze meneer volkomen te goeder trouw. Uh, je kunt het mensen op straat eigenlijk niet eens uitleggen. Ja, hij heeft in plaats van een rood potlood een blauw potlood gebruikt. En dan is ineens de stem ongeldig en wij zijn gewoon een zetel kwijt overigens dus van kiezers die wel op ons gestemd hebben. Ja. En dat maakt het wel heel wrang. Ik neem het die meneer uh, niet kwalijk. Ik vind het, uh, ja, suf en, en het is pech. Ik vind het heel erg voor mijn aanstaande collega Michail Vladimirov... dat hij niet uh, met zijn talenten een vermaard internationaal strafrechtjurist... Ja dat hij niet in de Eerste Kamer kan komen, dat is echt heel spijtig. We moeten nu nog harder werken met een zetel minder ja. uh, die ene dag in de week. En, uh, ik ja, zou dat... toch, als ik u was, nog eens even bij die SP langsgaan. Jongens, eigenlijk hebben jullie er helemaal geen recht op. Geef hem gewoon aan ons terug en we regelen dat even. Nou, ik draai het graag om. Uh, ik, uh, ik wacht gewoon het, uh, het telefoontje van de SP af. Ja, maar ja, ik heb ja. het grote vermoeden dat er geen telefoontje komt. Nog één ding, even over de keuzes. Want het ging even over of Mark Rutte zijn uh, tijd uitzit als premier van dit kabinet. En uh, u zei daar gisteren ook nog over uh, met de hak over de sloot en hij heeft een verlengd proefwerk. Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, je, je kunt overgaan met een taak. Hè? En, en uh, uh, dat is hier het geval. Uh, Rutte is uh, overgegaan, maar met een enorme taak. Uh, en iedereen die op middelbare school gezeten weet wat dat inhoudt. Hè? Dan moet je in de zomer nog heel hard doorwerken... om uiteindelijk ook echt naar de volgende klas te mogen. Uh, ja, de premier, eh, los van eh, de, de, dat hij een open eh, stijl heeft en, en het goed doet... Eh, maar zal echt serieus werk moeten maken... ook van de inbreng van oppositiepartijen... om eh, een, het kabinetsbeleid eh, goed tot einde te brengen. Ja, ja. Wij zitten dan niet eh, om alleen maar oppositie te voeren. De, die traditie heeft D66 helemaal niet. Wij zijn heel constructief waar het nodig is... Maar de liefde kan niet van één kant komen. En tot nu toe merken we dat eigenlijk de liefde uh, heel vaak wel van één kant komt. En ja, dat, uh, daar moet je niet te lang een wissel op trekken. Want dan leidt het tot een breuk. We gaan naar onze bellers. U blijft meeluisteren. Ik kom graag bij u terug zometeen om de reacties door te nemen. De SGP krijgt te veel invloed op het kabinetsbeleid. Voorlopig eens 54%, oneens 46. En er is door 1442 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk Amsterdam. Ik ben het voorkomen. Oneens met de stelling. Ik ben absoluut geen christen, ver van dat. Maar ik denk dat ik wel weet waarom een partij als D66 zo tegen de SGP is. Namelijk de politiek is meer en meer zonder duidelijke normen. Het is maar pragmatisch en het is maar doen waar je zin in hebt, zolang een ander de dag geen schade toeleidt. De SGP, hoe je verder ook over hun meningen denkt, is een partij die wel bepaalde normen hanteert. Hele duidelijke normen. En dat is beangstigend voor partijen en mensen die dat eigenlijk liever niet willen. En ik wil één kort voorbeeld noemen, namelijk en dat vind ik eigenlijk een beetje smerig ook van, onder andere de D66... dat ze steeds maar weer de SGP aanvallen, dat ze de vrouw zouden een, een, een, een, een, een min, a, minachten of wat dan ook. Ze gebruiken daarbij als normen het vervullen van bepaalde functies voor een vrouw. Maar als je kijkt, wat is het vernederende voor een vrouw dan haar lichaam te verkopen, verkopen in prostitutie, in pornografie... Nou, als je het zo bekijkt, dan is de partij, en niet alleen de SGP, ook de ChristenUnie, mm. die juist dat wil verhinderen en de, ja. de vrouw met respect wil benaderen en bekijkt. dan ja. zijn dat die partijen. Nee. En D66, onder andere d 66 hebben nog nooit iets te horen zeggen ja. tegen pornografie. Nog nooit. Ze nee, maar... willen zelfs de prostitutie reguleren. Mag ik daar nog even tegen inbrengen te dat het niet dat een kwestie is van politieke partijen. Alleen er zijn gewoon juridische uitspraken over gedaan. De Hoge Raad heeft daar iets over gezegd. Dus dat is wat er gewoon staat. Sorry, dat is geen relevant argument wat u brengt. Want ah, ja. het gaat hier om politieke meningen. Ja. En het gaat hier niet om... Het is nou. geen rechtszaak, het okay. is geen jurisprudentie. Goed, punt is duidelijk. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, hallo. Zeg hem maar. Met Maria van Urk. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd, wat is er toch mis... met iemand die de Heer Jezus gelooft... en vanuit de Bijbel wil leven. Uh, we zien toch in de wereld... Het gaat allemaal zonder de Bijbel. We houden God erbuiten. En de rotzooi is heel groot, ook in ons land. En dan worden dat de verworvenheden genoemd. Maar ik noem het de bedorvenheden wat in ons land is. Al die abortussen en, en inderdaad die homofilie. En dat wordt gedwongen... Dat zou niet kunnen? Dat wordt gedwongen dat uh, in christelijke scholen het moet allemaal... Mm. En dat vind ik zo erg. En maar wat, dat, is, dat is denk ik precies het bezwaar wat, uh, wat mensen daartegen hebben. Namelijk dat een, een kleine partij, twee zetels, uh, één zetel in de Eerste Kamer... dat die zoveel macht krijgt uh, met, met deze standpunten... waar, waar duidelijk niet uh, heel Nederland uh, achter staat. Nee, maar wel heel veel in Nederland. precies u niet. Want ik ben helemaal niet van de GSGP. Maar ik ben gewone mens van Jezus Christus. Ja. En die zijn er heel veel in Nederland. En die moeten altijd maar aanhoren over de homofolie en de abortus ja. en dit en dat. En dat komt mij vaak de neus uit. Dank u wel, mevrouw Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met mevrouw Slobber. Ik wil eens even weten, wat, wat is er nou verkeerd aan de SGP? Dat de vrouwen allemaal moeten werken. De, de, de wereld is daar toch niet goed van geworden? En, en de kinderen die worden ook overal maar naartoe gesleept. Vindt u dat zo goed voor de kinderen? Er, er komen steeds meer echtscheidingen en spanningen in de gezinnen. Dat, dat, dat is, ik vind dat niet goed. Ja. De wereld is na al die dingen niet goed geworden, meneer. En we moeten, weet u wat we moeten leren? We moeten eens leren om te bidden. Ja. En, Mevrouw, dat, wat, mag ik u want dat is, Het lijkt nu alsof het, het, het kritiek op de SGP alleen maar is. Het gaat natuurlijk ook even over wat, wat het kabinet doet. Hè? De coalitie, premier Rutte voorop. Als de VVD jarenlang heeft gezegd... nou wij vinden dat er eigenlijk op zondag winkels open moeten. Kijk of je het daar nou mee eens bent of niet. Maar ze hebben dat jarenlang gezegd. Nu trekken ze dat ineens in om de SGP overboord te halen. Er uh, nou, ja, nou, wordt wel eens gezegd over draaien. Maar dat is toch ook draaien dan? Nee, maar, maar, de, maar dat geeft niet meneer. De zondag is om naar de kerk te gaan. Om de naam van de Heere God ja. aan te roepen. En niet om te gaan winkelen. Nee, okay. En om gezellig... Nee, maar u en... gaat niet in op, mijn, op mijn argument. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Gijs Wenink. Zeg maar. Ik ben, ik ben heel verbaasd over meneer Van Bokstel uh, van de Democraten 66. Die hebben in 66 ooit geroepen dat ze het systeem zouden opblazen... En nu eindelijk hebben we een minderheidskabinet. Ik vind het echt een verademing, uh, Rutte. En die minderheidskabinetten moeten met meer, wisselende meerderheden uh, regeren. En dat is veel democratischer, want dan kan elke partij precies zeggen wat hij wil... Ja. dan een dichtgetimmerd meerderheidskabinet... Uh, waar je eigenlijk gewoon in vier jaar de democratie buitenspel zet. Daarnaast is de Eerste Kamer de Chambre de Reflexion. Ik dacht dat ze daar helemaal niet aan politiek deden, maar gewoon... Wetten op een meritus beschouwen, maar meneer Van Boksel maakt het wel heel politiek op deze manier. Maar dat is al een paar jaar aan de gang, hoor, in de Eerste Kamer, volgens mij. Ja, maar dan, dan kun je hem net zo goed afschaffen, want dan doen ze gewoon een tweede kamertje spelen. Ja. Dan, is, dan is het hele instituut gewoon compleet... Maar goed, opgevallen. nogmaals, dat, dat is volgens mij al jaren bezig, want ik herinner me de nacht van Wiegel. Nou, dat was toch ook echt politiek die daar bedreven werd. Nou, dat was iemand oh, van de VVD. Ja. Nou ja, daar kun je van afvragen. Ja, dan misschien wel, maar, dat, dat, dat, maar daarmee maakt het instituut zichzelf mee overbodig. Ja. Maar, maar u zegt maar, eigenlijk: van, u zegt eigenlijk maar, de oppositie moet zich niet zo druk maken. Gewoon zorgen dat ze op de goede punten uh, met, ja. met de coalitie eventueel een meerderheid vormen. Dan krijg je gewoon leuke politiek ook. Je had die oppositie moeten horen toen dit kabinet gevormd werd. Nou, dit zou niet lang zitten. Dit was een verschrikking. En uh, nou, dat hoor je nu helemaal niet meer. En nu wordt de weer zo ja, bijna op de man uh, gespeeld. Ja. Je moet iemand afrekenen op zijn daden en, uh, en niet op, uh, op dit soort gemurmel uh, okay. vooruit. En je da moet maar zien wat die SGP doet. En D66 kan ook zaken doen met dit kabinet in de Eerste Kamer. Ja, dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met mevrouw Tietz. Uh, ik ben het absoluut eens met de stelling. Ik vind het uh, belachelijk voor Nederland dat een partij... en het maakt niet uit of het SGP is of een andere splinterpartij... nu uh, dadelijk uh, uitmaakt hoe er geregeerd wordt. Hoe de beslissingen genomen worden. Ik vind het een aanfluiting. En ik vind het ook een zwakte politiek van meneer Rutte... Uh, dat hij de politiek zo manipuleert om zijn zin te kunnen doordrijven. Hij staat voor idealen uh, voor um, uh, bescherming van de homos. Ik vind het treurig wat die mevrouw daarnet zei. Die, uh, ten eerste leeft de SGP nog twee eeuwen terug en uh, al dat bidden, nou dat heeft toch geloof ik geen mensen ooit geholpen. Dus laten we alsjeblieft nuchter blijven. Maar ik, dat het uh, nu uh, twee stemmen zijn die gelden uh, om het kabinet eigenlijk in, in het gareel te houden. Ik vind het belachelijk. Ik vind het een schande voor Nederland. En okay. ik vind het ook een schande voor de VVD. Ja, dat duidelijk, hun, duidelijk, een... duidelijk, duidelijk, duidelijk. U, uw punt hebt u gemaakt. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Uh, goedemiddag, gesprek met uh, Van Delen uit uh, Scherpenzeel. Uh, goedemiddag. Dag. Uh, ik ben het absoluut niet eens met de stelling. De SGP is een uh, zeer gewaardeerde partij. Ik vind dat meneer Van Bokstel uh, bezig is met, uh, met angstzaaien. Ik zou als voorbeeld willen geven... Dat in Scherpenzeel, dat is een gemeente in, in Gelderland, de SGP acht jaar lang trouwens samen heeft gewerkt met Democraten Scherpenzeel. Dat waren de D66 mensen, dat is allemaal heel erg goed gegaan, kunt u navragen. Ja. En uh, wat ik, ik ook eigenlijk zou willen zeggen is dat meneer Pechtold, die had in het vorige kabinet, vorige regeringsperiode, had hij slechts drie zetels. Ik vond zijn volume, uh, uh, uh, zijn geluid, vond ik uh, behoorlijk hoog. En ik kan uh, niet ontdekken dat, uh, dat dat minder was uh, op het moment dat hij nu wat meer zetels heeft. Dus ik snap ook niet waarom men uh, bang is voor het feit dat, dat de SGP uh, klein is en wat meer macht heeft. En trouwens, iedereen heeft net zoveel stemrecht in een Kamer als welke andere partij dan ook. Dat is helemaal waar wat u zegt. Dank u wel ja. voor het uh, bellen. Ja, ja, ik, ja ik, heb, ik heb ook nog gezegd. Hoe, ben ik er nog? Ja, ja. Heel kort nog ja. even. Ja, meneer Cohen uh, kwam een poosje geleden met eenzelfde soort uh, verhaal. Ik, uh, ik vind en de Partij van de Arbeid en Democraten de scherp, tot d 60 vind ik zeer slechte democraten die, die niet tegen hun verlies uh, ja, kunnen. En okay. ze zitten nu een keer aan de verkeerde kant. Punt is duidelijk, dank u wel uh, voor het bellen. Ik ga terug naar Roger van Boksel. Kent u die situatie in Scherpenzeel, uh, SGP samen <kwijnt> met uh, oud d ers Ja, maar ik heb ook net uh, bij de toelichting op de stelling... Uh, de SGP niet meer laatst verklaard. Uh, de, de, ik heb gezegd, dat is een politieke partij, die heeft ook recht op zijn standpunten. Uh, de, de stelling is alleen, neemt het gewicht niet toe... Uh, hè, en eigenlijk onevenredig. En daarvan moet je zeggen, ja, dat is wel het geval. En het is mijn taak als politicus van een andere partij... om de vinger te leggen bij al die onderwerpen... die nu onder druk komen te staan. De, het, we moeten wel helderheid en transparantie willen creëren. Uh, ik was het ook, de, de, de eerste inbellen, meneer Van Dijk... die echt bijna de suggestie wekte dat de SGP wel normen heeft... en D66 niet. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Wij hebben echt net zulke normen en waarden... Uh, als uh, vele anderen. Uh, alleen soms van een andere grondslag. Niet in de Bijbel, maar misschien meer in het humanisme... of in de vrijzinnigheid. Maar dat wij ook voor fatsoen zijn... en dat wij helemaal niet voor prostitutie zijn... of uh, dat we dat willen regelen. Ja, ja zo goed mogelijk om, om de vrouwen die uh, gevaar lopen te beschermen. Uh, een andere mevrouw die inbelde, mevrouw Van Euf, die zei... ja, uh, wat is er mis met iemand die in de Bijbel gelooft? Wat mij betreft, niks. Iemand mag van mij in de Bijbel geloven. Het enige wat ik van mensen vraag die uh, vanuit de godsdienst naar de politiek kijken... kunt u ook respect opbrengen voor mensen die anders denken? En daar, zit vaak, daar wringt vaak de schoen. En, en juist die punten die we net bespraken... Eh, bijvoorbeeld eh, homoseksuele leerkrachten op scholen... Hè, de, de acceptatieplicht, enkele feitconstructies, zoals dat heet... ja, wij komen op voor de belangen van alle mensen... geëmancipeerde mensen die ook recht hebben op hun eigen eh, seksuele geaardheid. Dat kan iemand die in de Bijbel gelooft misschien niet leuk vinden... Maar er is een grote stroming in de samenleving... die daar wel voor op wil komen. En uh, ja, ik laat me dan niet wegzetten als normloos... maar juist vanuit een heel sterk normenkader... Ja. dit tegenover de SGP te plaatsen. Ja. En dat zullen wij ook in de Eerste Kamer uh, niet vanuit dagelijkse vechtpolitiek, maar juist vanuit die chambre de reflexion... nadenken over waar sta je voor in je kernwaarden. Nog één reactie hier even van iemand die heeft via onze site gereageerd. Het is echt niet zo dat de SGP nu met één stemmetje even alles gaat terugdraaien... waarvoor men tientallen jaren heeft gevochten. Dat is ook een beetje wat je in de toon van sommige reacties hoorde... Hè, van dat we ons ook niet bang moeten maken voor zomaar iets. Er was iemand die zei letterlijk, u zaait angst. Nou, helemaal niet. Ik zag helemaal geen angst. Ik leg gewoon de vinger op al die onderwerpen... die nu onder het mom van we moeten orde op zaken stellen... eigenlijk even onder het tapijt worden geschoven. Ja. En dat is geen angstzaaien, Dat is opkomen, ook voor die andere belangrijke morele, ethische waarden. Ja. En uh, het is mijn goed recht. En het is ook het goed recht van een ander om daar wat anders van te vinden. Uh, ik vind het alleen dat het met respect moet gebeuren. Dat probeer ik ook te doen. Ja. Maar dat vraag ik ook aan anderen. Uh, meneer Van Boksel, we hebben even uh, werk voor u verricht. We hebben even gebeld met Tini Cox van de SP. Uh, Zo. Ik heb geen goed nieuws. Ze geven de zetel niet terug. Uh, hij zegt na de Provinciale statenverkiezingen had de SP recht op acht zetels... en ondanks de hele tombola van gisteren is het toch het juiste aantal nu uitgekomen. Bovendien worden zetels niet verhandeld en zeker niet voor een fles wijn. <lacht> <lacht> Daar kunt nou, u mee ja. doen. Nou, ik, het, het wordt een gewaardeerde collega in de Eerste Kamer... Ja. en uh, dat glas wijn drinken we vast nog wel een keer. Ja. Ik, het was een, een, een, een oprechte poging en uh, ik, snap, ja. ik snap zijn reactie ja. ook wel. Goed, dank dat u meedeed aan Stand.nl. De SGP krijgt veel invloed op het kabinetsbeleid. Eens 55 oneens 45. En er is door 1600 mensen ruim gestemd. Jeroen Snell is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, goedemiddag ook. Wij gaan natuurlijk door op het onderwerp rond de ChristenUnie... en de ruzie die is ontstaan met de SGP. Roel Kuiper is tegelijkertijd gast, voorzitter van de fractie in de Eerse Kamer. En we spreken met de burgemeester en het statenlid uit Zuid-Holland Servaas Stoop, want hij stemde gisteren niet op zijn eigen SGP, maar op het CDA. Ja. Allemaal in de constructie dus om uh, aan die meerderheid te komen. Zometeen meer. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.